Het wordt nu al donker, dus het wordt voor mij tijd om naar huis te gaan. Terug naar mijn stad, Athene, in Griekenland. Je mag als je wilt nog wel even rondkijken hoor. Er is ook zoveel om te zien hier. Ik vond het erg leuk dat ik je vandaag wat dingen mocht laten zien. Vond jij het ook leuk? Misschien zie ik je nog wel eens terug. Ik hoop van wel. Tot ziens! Bye. <laughs>